Die werd in 2009 opgepakt toen hij internetapparatuur had geleverd... aan de kleine Joodse gemeenschap in Havana. Hij kreeg 15 jaar cel wegens misdaden tegen de Cubaanse staat. Interpol is op zoek naar de oprichter van het Franse bedrijf Polyimplantprothese. In Frankrijk en een aantal andere landen is onrust ontstaan... over de borstimplantaten die het bedrijf leverde. Die scheuren snel en bevatten een gel die ontstekingen kan veroorzaken...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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze uitzending deze week. We blijven in uw gezelschap tot 7 uur in de ochtend en met we bedoel ik technicus Anne Bakema en ik, uw gastvrouw Nora. Dus straks komt Barbara Elbert het gezelschap verrijken en natuurlijk. Onze eerste winterkostganger, Henrik de Groot. Hij schreef het boek Protocol, vormgeven van bijeenkomsten. Dus hoe het werkelijk hoort, dat weet hij als geen ander. Drie exemplaren van zijn boek werden door uitgeverij SDU beschikbaar gesteld. En daar gaan we later vannacht weer een fijne prijsvraag aan wijden. Tot die tijd nog mooi radiomateriaal van de collega's. Tussen vijf en zes is dat een aflevering van Napels van de RVU met Herman Hertzberger. En in dit uur helden van toen van de NTR. Het is een hernieuwde kennismaking met bekende Nederlanders... die vroeger regelmatig op de radio en televisie kwamen. Aan de hand van oude geluidsfragmenten komt de geschiedenis weer tot leven. Wat is er van deze helden van toen geworden? Hoe gaat het nu met ze? En hoe kijken ze terug? op de hoogte- en dieptepunten in hun leven. In deze aflevering is Ben Koolster in gesprek met journalist... en programmamaker Wibo van der Linden. Morgen viert hij, dat is dus 25 december, zijn 73ste verjaardag. We gaan nu terug naar juli 2010. Luistert u naar Helden van Toen. Goedemiddag en welkom bij helden van toen, waarin we iedere week terugkijken op het leven en werk van een prominente Nederlander. En daarmee laten we dan de recente geschiedenis van ons land weer tot leven komen. Mijn gast van vandaag werd op zijn dertigste de jongste baas van een televisieactualiteitsshow en werd daarmee de opmerkelijkste vernieuwer van de televisiejournalistiek van zijn tijd. Hoewel er onder de collega's van de andere omroepen wat wetenschappen werden afgesloten op de vraag of hij het wel zou redden, werd Avro's televisie magazine binnen de kortste keren het meest toonaangevende nieuwsprogramma van Nederland. Vandaag is onze held van Toen, journalist en televisiepresentator Wiebo van der Linden. Dag Wiebo, welkom. Hallo, leuk hier te zijn. Ja, fantastisch om Even je te Even een kleine hebben. kanttekening. Helden vind ik het wat overdreven, want televisie is, heb ik uh, natuurlijk meegemaakt. Uh, vooral teamwork, ja. nee, en niet ikke-ikke. Maar we zien het wat in overdrachtelijke zin, ja, zou okay. maar zeggen. Wiebo, laten we om te beginnen, eens naar een, een hele bekende tune luisteren. daar kwamen de, de ja, ja. De, het programma dan waar we het de over strijdkreten. Ja. waren wij eigenlijk de eerste die invoerden dat uh, die het programma een beetje verkocht He, dus in headlines in, in de en dat zijn die trommeltjes of die, die ja. bongotjes die we nu horen ja, openingstune ja. en avro ja. uh, dan... televisie magazine ja. ik wil met je teruggaan naar de zomer van 1969 dus nog kort voordat televisie de lucht ging in de herfst je werkte toen bij het NOS journaal ja. je kreeg een telefoontje van de avro wat werd er voorgesteld uh, of ik met de heer Siebe van der Zee wilde komen praten. Toen de, de grote baas, mm -hmm. de televisiedirecteur. En die uh, uh, meneer van der Zee was het toen nog, later Siebe. Die zei, uh, ik ben al jaren gefrustreerd... Uh, want wij zijn een grote omroep en we, uh, en we presteren goed. Maar steeds zie ik bij de actualiteitenconcours in, in Frankrijk... Dat anderen met de prijzen ervan doorgaan. Achter het nieuws, uh, ja. Brandpunt. brandpunt Ja, ja. ja. dus uh, je krijgt carte blanche. Uh, uh, maar ik wil binnen twee jaar uh, een grote televisieprijs. Ja, want wat was er, wat had de Avro tot dat moment? De Avro had wel een actualiteitenprogramma, maar dat was uh, dat zag er zo uit: een filmpje van tien minuten, een meneer die wat vertelde en dan weer een filmpje van negen minuten. En uh, Ferry Hogendijk, politiek commentaar, uh, G.B. Hilterman mm -hmm. natuurlijk. Maar het zag er allemaal heel statisch uit. En Sibers zei, ik wil zo'n Amerikaans. Een beetje een swingend programma. Ja, ja. Ga maar ja. eens, reis eerst maar eens naar New York, naar New York en ga maar kijken. Zo, nou, dat hoeft niet, want dan ben ik al geweest. Dus ik heb wel het idee wat u ongeveer wilt. Je kende de moderne televisie internationaal gezien, hoe dat eruit zag. Ja, ik hem, maar ik had u u natuurlijk het. wel geroken ja, ja. aan wat de Amerikanen in die tijd ja, ja. al deden. En dat was uh, ja, een, een, een, een, een redactieachtige setting. Mm -hmm. Later bij TROS Act, heb ik dan ook echt de redactie in beeld gebracht. Maar de Avro in die tijd, in uh, 69, 70, 71... Een T-vormige tafel, dus meteen de herkenning, de T van televisie... Uh -huh. die ook van bovenaf kon worden aangesneden. En dan drie presentatoren, ook omdat ik eigenlijk kwam. Uh, niet echt een presentator ben, maar veel meer een verslaggever. Dus ik, daarmee heb ik er wel voor gezorgd. Ik maar zelf... je werd het wel natuurlijk. Je ja, kon, ik kon het gezin... in ieder geval zelf ook nog op reis. Ja, ja. ja, heel slim bedacht natuurlijk. Je kon af en toe ja. nog achter een kogelgat in een, in een hotelraam in een staan. Ja. Je kon je, je leven ja. nog flink laten bedreven. Nee, maar dat, ja. dat was een mooie mix. En ja. natuurlijk, ik begreep wel dat je als enkermen, zoals dat deftig heet... dan ook in beeld moest zitten. Maar ja, het was een, een, een, een gok van Simon van der Zee... En, die heeft zich wel uitbetaald. Ja. Want we hadden binnen binnen twee jaar inderdaad de eerste grote Europese IBU-televisieprijs met een reportage over de polio-explosie uh, van 1971 in van 71 was dat in Staphorst. Mm -hmm. En uh, dat was misschien ook wel leuk om even te vertellen. De, de de aanpak van de van de rubriek. De organisatie is lang over nagedacht. Samen met uh, Pieter Vraerkamp, vooral mm -hmm. de producer, wil ik niet vergeten te noemen hebben we echt zeven maanden over gedaan. Ja, want je krijgt dan carte blanche, maar... Je moet er wel goed over nadenken, wat? Je mm -hmm. moet je team uitkiezen. Er waren correspondenten over de hele wereld. Je, om een naam te noemen, die helaas niet, nooit meer opduikt: Johan van Minne, toen Volkskant-correspondent. Ja, in Duitsland. In bon voor ons. klaas jan Hendricks in Amerika, Henri Schoep in Brussel... Bob Kroon in Geneve, noem maar op. En uh, je moet zo'n team ook goed instrueren. En wij hadden, dat had ik bij het journaal al, al, al voor elkaar gekregen... nog geen mobiele telefoons. Maar we hadden wel marifoons, we hadden uh -huh. drie auto's, ja, ja, ja. raar misschien. Met marifoons, eigenlijk voor de scheepvaart, Dan kon ja. je Schepeningen Radio opnoemen, oproepen. Maar daarmee hadden we wel een hele moderne, toch voor die tijd, uh, communicatiestructuur. En zo zijn we Staphorst binnengegaan gegaan, met Ria, een team met Ria Bremer, een team met Fons van Westerlo ook, uh, geen uh -huh. om die daar het vak heeft geleerd, en ik zelf. En toen zei ik, en dat kon echt, het klinkt een beetje... Een <laughs> beetje opgewonden, maar ik kon toen in die dagen zeggen... vanwege het carte blanche van uh, Simon van der Zee... tegen mijn nieuwscoördinator Pieter Kronenberg... huur even de hele eerste etage van het Hotel Windjes de Zwolle af. Dat is Amerikaans bij Nee, nee maar het, ja, dat kon. Ja. Maar daar werd niet feest gevierd. Dat was gewoon om... Zwolle ligt dicht bij moet Je moet je basis kiezen, militair. Mm -hmm. En vanuit gingen die drie teams met die verbinding... en eigen cameramensen... Die, uh, ja, die, die stroopte de omgeving af. En ik heb toen in één auto heb ik de koplampen uitgebouwd. De kleinste cameraman opgezocht. En die hebben we voorin een, uh, een auto gelegd, waarvan ik het merk niet zal noemen. Maar, uh, en die, die uh, dus gewoon glas in de koplampen Aha. gezet. En die filmde door de koplampen op zondag. Ik weet niet of je het weet, maar nog steeds geld in Staphorst een foto. En... Dan was je niet binnengekomen met, met een nee, camera op nee, je, op nee, je nee, schouder. Nee. Ja. dat was echt gevaarlijk. Dus, uh, en zo. Enfin, ik wijd misschien wat te lang uit. Maar, maar dat zo, klinkt zo... Als, een, als een militaire operatie. Dat jullie het heel anders aanpakten, denk ik, ja, dan ik ik de, denk de het, concurrenten. Ik denk het wel. Ik ja. denk dat ik zonder opscheppen mag zeggen dat wij ook via de mobielefoon hoorden... Mm -hmm. dat andere teams afdropen omdat televisie echt volledig in de slag was... Ja. Stiebe van der Zee, zijn naam viel net al. Ik ja. wil straks nog eens iets over die man weten. Want uh, hij was toch een grote figuur in het, in het Hilversum in, uh, in die jaren. Uh, ik wil je even laten luisteren naar iemand die je in die tijd bij de AVR ook gekend hebt. Een sympathieke kant van het oud worden... vind ik dat je op veel kunt terugzien en dus ook veel herinneringen hebt. Wanneer uh, jouw naam valt, uh, Wibo, dan gaan mijn gedachten zo'n uh, ruim 40 jaar terug... Dat is de moeite waard. Dan denk ik eraan terug dat ik in uh, 1968 van de Haagse redactie van het journaal, dat toen nog uh, NTS Journaal heette, overstapte naar het televisiebedrijf van de AVRO, waar ik hoofd van de afdeling informatieve uitzendingen werd. Die afdeling was toen, uh, dit even voor de luisteraars, een soort van federatie van Afro-Televisier, Afro-Sportpanorama onder Bob Bremer en Afro-Documentaires. Afro-Televisier was verreweg de grootste onderafdeling. En ik herinner me nog goed dat Siebe van der Zee, die was toen algemeen directeur, en Ger Luchtenburg, de programmaleider mij in een sollicitatiegesprek vroegen... of ik dacht erin te kunnen slagen om Avro's televisie naar de eerste plaats te brengen. Nou, dat was nogal wat gevraagd. Maar goed, de actualiteitenrubriek was een uh, eeuwige derde... na Krokaros Brandpunt en Vara's Achter het Nieuws. Maar ik vond het een hele uitdaging en ik had er wel ideeën over maar die zou ik nooit hebben kunnen realiseren... wanneer ik in 1969 niet jou voor de functie van televisiechef had kunnen interesseren. Zeer tot mijn spijt heb je al na enkele jaren... vanwege een uh, in mijn ogen toch eigenlijk onbelangrijk meningsverschil met die directie... je avro -baan verwisseld voor een functie bij de Verenigde Naties in Genève. Maar dat duurde niet lang. Al vrij spoedig zagen we je in Hilversum terug... ...bij de tros. Zoals ik je voorspeld had, broeder. En later kwam je zelfs weer bij de afro. Maar toen was ik al lang en breed vertrokken. Bibo, ik deel heel leuke herinneringen aan onze televisie-tijd met jou. Het gaat je heel goed. Ja, Henk van der Bolen. Ja, een de laatste ja. nog levende van ja. De, de, ja. de chefs uit die tijd. Ja, geweldige man. Uh, hij was dus, um, zoals hij zou zeggen, wij waren collega's bij het journaal. Mm -hmm. Hij ging weg en zei nou, ik uh, ga toch wel proberen jou voor de avond te strikken. En inderdaad, hij was mijn directe baas. En hij ja. heeft dus tegen Sieber gezegd, je moet niet van de linden bij. En hij vindt het nog steeds eigenlijk, zoveel jaren nog steeds jammer dat je weggegaan <lacht> ja. bent. What? Dat klinkt een beetje door van, wat moest je in Genève? Ja, dat zat zo. Eigenlijk heb ik daar zelf ook een foutje gemaakt. Um, op, op een gegeven moment in 71, eind 71... Uh, maakte ik kennis met prins Sadruddin Aga Khan in Geneve. Dat was eigenlijk toevallig. En uh, die was zo'n hoogcommissaris commissaris voor de vluchtelingen. Mm -hmm. En die zei: uh, Nou, ik heb een groot probleem bij mijn uh, informatieve afdeling. Hè, communicatie, extern met name. En uh, zou je dat voor een paar jaar willen doen? Mm -hmm. En uh, toen dacht ik eens, nou ja. Maar toen zei toen ik, nou kom dan in ieder geval eens praten met een paar mensen hier. En toen ben ik erheen gegaan, heb gepraat, nagedacht. En toen ben ik teruggegaan en, naar Nederland. En toen uh, gezegd, ja, ik, tegen de AVO-leiding, ik uh, wilde het toch wel serieus overwegen. En toen kwam opeens de AVO-voorzitter... Uh, uit die tijd, zijn naam ontschieten me nu even. Keizer was dat, geloof ik. hè? Oh ja, Keizer, ja, ja, Mike Keizer. Van ja. de VVD. Ja, precies. Ja, ja. ja, dank je. Uh, en die zei nou, je moet helemaal niet weg, ik verdubbel je salaris. En toen heb ik iets gedaan wat je natuurlijk niet moet doen. Toen, uh, toen dacht ik, want ik zat natuurlijk ook wel erg gebakken aan het televisie-team. ik blijf toch. Mm -hmm. En uiteindelijk dacht ik, nee, ik moet het toch niet doen. Nee. En ik, dat moet je niet doen. Dus eigenlijk, daar heb ik een les uit geleerd. Als je helemaal een besluit neemt, dan moet je er ook achter blijven. Dat moet je ook weg zijn. Maar ja, ja. bij Henk van de mogelijkheid. Henk vond veel te natuurlijk. Dat hij jammer vond dat, uh, ja. Ja. Ja, dat die chef wegging. Je was heel opmerkelijk. Ik zei straks in de inleiding. Ja, je was 30 jaar toen je begon. Maar als 30-jarige. met een team jonge mensen om je heen. was je absoluut de baas. Een jonge vent van 30. Wat, wat, uh, hoe ging dat? Accepteerde ja. men dat? Uh, Varenkamp, uh, de, de regisseur, was 27. Ja. Een heel jong team. Van Meekeren was natuurlijk ook. Ja, ja, een van de sterren. Was een uh -huh. stukje ouder. Uh, hoe zal ik dat zeggen? Het beste als volgt. Um, een, uh, een activiteitenrubriek, dat moet echt een, ja, een, een perfect draaiend uurwerk zijn. Mm -hmm. uh, natuurlijk moet je naar je medewerkers luisteren. We hadden goede, uh, stevige redactievergaderingen. En ook na de uitzending, die werd altijd de middag na uh, de, de, uh, de uitzending van de vorige dag, teruggekeken. En dan stond ik ook op, vanzelf open voor alle kritiek. Mm -hmm. Maar het, mijn idee was, ik moet wel goed luisteren. Maar ik moet er wel zorgen dat er, he, dat er een, kots, een koetsier op de box zit. En in die zin was ik inderdaad streng. Ik zei ook jongens, naarmate, we hadden een, een aflevering per week, naarmate de week vordert, word mm -hmm. ik aan het eind steeds lastiger. En ook steeds meer kortaf. Dat kan niet anders. Nee. Huh? Toch een beetje meer dat militaire ja, operatie. Het zijn zeven... En, ik geloof dat het team bestond uit 30 mensen, mm -hmm. moet je nagaan... voor 1 uur, 50 minuten televisie per week, wat dat ook gekost heeft. Hè? Ja, mm -hmm. Nog hartelijk dank, Sieben van der Zee. Mm -hmm. hè? Dat het allemaal kon in die tijd. Want het was een dure rubriek? Ja, wat dacht je? Extreem duur, er voor waren, die tijd. Er waren was. zeker. Ah. Uh, ik, mag, ik overdrijf niet als ik je zeg dat er twee verslaggevers... eigenlijk permanent intercontinentaal onderweg waren. Mm -hmm. Ga maar uitrekenen. Ja. Ja, en al die salarissen. En al die lijnen, want dat was ook nieuw. Ja. Lijnverbindingen. Ja, ja. Alles was ja. live. Ja. Als er een correspondent als ja. uh, schoep te zien ja. was... zat hij ook echt in Geneve Ja, in dat, was, dat, dat was in, misschien ook wel gek om er even te zeggen. Pieter Varenkamp, die, die had bedacht... Dat, dat van die lijnverbindingen... en die gaf mij ook nog een tip. Die zei, het journaal, we stond toen onder leiding van Ed van Westerlo... heeft uit kostenoverwegingen het contract met United Press International opgezegd. Oh, dus mm -hmm. Daar ben ik als journalist in mijn leertijd begonnen. De, maar dat terzijde. Dus Pieter zei, wij moeten met UPI gaan praten in Londen. Want die hadden ook een televisiedienst dienst, mm -hmm. samen met ITN, de commerciële televisie in Engeland. En daar kunnen we natuurlijk het journaal mooi mee dwars zitten als wij, hè, als ja. wij, als wij toegang krijgen. Dus wij naar Kenneth Kort, die ik ook nog kende uit mijn UPI-tijd. En die zag dat ook meteen de kansen. Die dacht, binnen drie maanden heb ik dat journaal in Nederland weer terug. Mm -hmm. En die heeft ons toen voor een heel laag bedrag de rechten gegeven ja, voor ja, Nederland. Ja. Uh -huh. En het was in de tweede uitzending al raak. Vandaar dat ik ook dat voor die tijd... veel bespotte touwtje in mijn oor had... om rechtstreeks met Pieter... Hè, van Pieter uh, instructies uh -huh. te krijgen. Ja, al in de tweede uitzending... Vonden mensen ook zo interessant, hè? Die Wiebo met ja, vonden ze een beetje overdreven. Ja, maar het was ja, ja. niet overdreven. Want in die tweede uitzending riep Pieter Vaarkom... in mijn oor... Weeber, item 5 vervalt. We krijgen ja. nu live een rel uit Noord-Ierland. En dat was dat... UPITM-materiaal. Ja. Uh -huh. Nou, Van Westerloof meteen de volgende morgen... een schandaal, dit. Ik zeg, beste Ed, je hebt dat contract toch niet meer? Ja, maar juist in het journaaltje te spelen. Dus dat ging En dat was heel gevoelig natuurlijk in die ja, tijd. De gevoelig. NOS ja. en de, de ja. leden omroepen. Dat was altijd ja. een strijd. Ja. Ja, ja. Dat zouden we later nog Wat bij de, de radio merken. Nog, nog, ja. nog steeds vind... Uh -huh. uh, dat het journaal juist... actualiteitenrubriekje speelt, al jaren. Maar ik heb met Van Westerloof vaak aan de stok gehad. Later in de actualiteit heb ik kreeg ik een keer een ontdekking van een Rembrandt-paneel in Utrecht. En uh, ja dat was toen mijn contacten met museumdirecteuren mm -hmm. die ik onderhield. En daar was van Westerl ook boos over. Die ja. heb je ook van je nou, Ja, je? dat is het vak ja, natuurlijk. Je kan, kan je niet verwijten dat de ander Zonder strijd, iets sneller ja, of eerder heeft. Geen kijkcijfers. Je zat als een, mag ik wel zeggen, als een rots in beeld als presentator. Dat was al onmerkelijk. De enkerman, dat idee, we hadden natuurlijk wel... Ja, altijd uh, met z'n drieën gepresenteerd. Koos natuurlijk bij, ja. de, bij de VARA ja. gezien, die uh, natuurlijk ook een gezicht werd. Ja. Maar het is natuurlijk bij jou ook ooit eens een keer begonnen voor de camera zitten. En we hebben daar nog beelden van, want uh, Helder van Toen is ook een televisieprogramma. Op geschiedenis 24 ja. en op internet. En ik wil graag eens even met je kijken naar die jonge Wiebo die voor het eerst voor een camera zat. Het toetsen van de heer Van der Linden, test nummer 1... Het voortdragen van een stukje proza, de Friese pootaardappel en Frisiana. Dames en heren, dan nu een kort bericht over de internationale Friese aardappeltentoonstelling Frisiana... die binnenkort in Leeuwarden begint. Wetenschappelijke expedities trekken geregeld tot diep in Zuid-Amerika om in het wild groeiende aardappelen te zoeken. In de uitgestrektheid van het Andesgebergte, in Peru en ook in Mexico groeien sterke aardappelplanten die voor Nederlandse kwekers waardevol basismateriaal vormen. In dezelfde gebieden waar eeuwig geleden de Inca's met een stok aardappel hebben gepoot... verzamelt men nu de knollen van wilde aardappelsoorten. Met deze kostbare wilde knolletjes wordt door de kwekers nieuw bloed gebracht... in de veel bestaande aardappelrassen. Door kruising kan een nieuw ras ontstaan... dat de beste eigenschappen van andere rassen in zich verenigt. Maar de kans op een nieuw ras is slechts 1 op 200.000. En soms nu het 10 jaar voor de resultaten gunstig genoeg zijn om een nieuwe aardappel in de rassenlijst te laten inschrijven. Ja. Keurig, wat sprak je daar keurig Ja, dat was, ja dat, zo hoorde het in die tijd. Dat, je, Al die en, N-netjes. Je Hilmer, deed een beetje het ja. bioscoopjournaal na. Ja, ja, ja, ja, met een heel strenge Ger Luchtenburger ja. op de achtergrond. Ja. Je zei straks: de AVO gaf mij carte blanche. Maar de AVO was de algemene, maar was een omroep toch met een zekere kleur. Hmm. Werd er je iets toch voorgeschreven in de zin van nee. omgaan met politiek, nee. politici? Nee, nee dat uh, kan ik met rein geweten zeggen. <kwijnt> er is mij nooit iets gecommandeerd, ook niet bij de tros later. Nee, dat, zou ik ook niet hebben. dat was ook de afspraak. Als ik zo'n baan nam, wilde ik dat ook zwart ja. wit hebben. Want om je kleur weer te geven in die tijd, je was lid van de VPRO, uh, we hoorden later, je stemde D66. De AVO zat toch meer in de VVD-hoek in die tijd, hè? Ja, maar het is misschien wel moeilijk om de heer Van der Linden het echt uh, te pakken. Of, en zeker, je kunt Van der Linden niet in een laadje stoppen, want mm -hmm. in mijn wat artijd stemde ik Wim Kok... Nou, als ik dat nu zeg van de linkse broeder zeg... dan dat is kijk toch heel, je zeer heel, zeer verbaasd Heel opmerkelijk, Wiebo. Want iedereen zag jou nu loopt al op een nieuwe carrièreontwikkeling vooruit. Komen er straks op, tolzakt u Maar nu toch zegt... Uh, iedereen dacht, dit is de vleesgeworden uh, reïncarnatie ja. van de rechtse ja. duivel in Nederland. Ja, maar hoe, dan, hoe, die, hoe rijmt dat, dat beeld met je Ik echt denk op, dat hadden. ik wel mag zeggen dat die behoefte meer bij de tegenpartij uh, bestond... om mensen te etiketteren. Je was zeker in de jaren 70, 80, met name 80 uh, of links of rechts... En als je uh -huh. rest was, deugde je niet. Maar ik, heb, uh, ik ben opgevoed thuis. Uh, en dat heb ik in mijn journalistieke tijd en gehandhaafd. En handhaaf ik nog steeds. Journalistiek is uh, nieuwsgierigheid. En uh, eerlijke nieuwsgierigheid. En je, je, je mag je berichtgeving niet kleuren. Uh -huh. Ja. En dat was heel goed te zien in televisiemagazine. Dat kwam er ook goed uit. Nou, in televisie, ik weet nog dat Nico Scheepmaker, toen een befaamde televisiecriticus, toen ik daar begon zei, het zal mij benieuwen of wie van, van de uh -huh. ABO wel een standpunt mag innemen. Ja. Nou, dat, uh, dat bleek al ras dat, dat best kon. En dat botste maar niet dat, met de heren Luchtenburg nee, en van der Zee. Niet uh, nieuwsgierig, en, niet en links, uh -huh. niet rechts, maar wel nieuwsgierig. En je uh -huh. mening geven. Ja. Maar wel in, de, wel in de gaten houden dat de heer Van der Linden niet de zendmachtiging in zijn zak. Dus ik heb wel eens een paar keer, als ik uh, flink ging uithalen, dat van tevoren tegen mijn programmadirecteur gezegd. Uh -huh. Maar het is me nooit verboden om te zeggen wat ik vond. Nee. En dat is heel opmerkelijk. En dat geeft dan toch ook weer het liberale, zelfs toen ook van de AVRO aan, natuurlijk, dat dat kon. Hè? Dat... Ja. ja. ja. Hoe werd en ook het? bij de tros, hè? Ja, ja. minder op mijn voorzitter daar. Uh... De heren hebben zijn ziel. Fantastische man. Ik had één gebakken eitje met hem in de week. Mm -hmm. En daarna, dan proefde hij wel aan wat ik vond van ja. hem, maar stuurde me nooit. Je zou je kunnen afvragen, maar dat zouden we aan de mannen van toen... Uh, misschien ook als, als helden hier moeten ja. vragen... hoe dat bij de KRO was, bij Brandpunt. Of hoe dat uh, de vrijheid bij de Varen was. Nou, er, zijn, er zijn voorbeelden bij de KRO, bekend. Uh, dat daar zelfs een keer gedreigd is om de knop op te, uh, om te draaien... Mm -hmm. En ik weet nog wel, ik heb, ben ooit gevraagd bij brandpunt te komen. Dat moest ik zelfs mee voetballen en toen kwam ik uiteindelijk bij de hoogste leiding en daar zeiden ze van ja er is één vervelend puntje, we willen u graag hebben meneer van der Linden, ik kwam dan van het journaal af maar u kunt alleen maar in klasse 11 binnenkomen want u bent niet katholiek ja geld en katholiciteit en ik zat toen bij het journaal in 12, maar los daarvan dat zijn natuurlijk zoveel onzinnige beperkingen ik heb ook gezegd van meester Harry van Doorn was toen de voorzitter een aardige man, de later zo progressief wat een vaarder en ik ben er nog vaak tegengekomen, hebben we nog een smaak Gelachen bij een borreltje, maar uh, hij moest wat toen zeggen van het ja. bestuur van Cairo. Ja ja. ja, ja, met uh, de kerk op de achtergrond. Ja. Bibo, uh, de eerste uitzendingen, die eerste maanden, oktober, televisiezoom begon in 1969 nog klassiek op 1 oktober. Ja. Hè? Die eerste uh, oktober, november, uh, december maanden, hoe pakte het uit en wat voor herinneringen heb je eraan? O, oh, uh, want dan zit je daar en dan moet het beginnen. Hè? Je bedoelt nu televisie bij de Ja, afgelopen. televisie nog steeds. Uh, ja. De overheersende herinnering is van een geweldig geolied team... met een heleboel eerste-klas mensen. Ria Bremerkes van Drongelen, Jan Scholtens, uh, Jaap van Mekeren, Guus Hilterman... Uh, enfin, ik, ik kan niet iedereen ja. noemen. Pieter Vraakamp al genoemd. Ja, ook merk die grote mannen. Gbj, zeg ik maar even. Hilterman. Uh, e. Pereboom, de economische commentator. Ja. En Ferry Hogendijk, ja. Die toch al wat ouder waren. Ja. Hilterman ja. zeker. Ja. Hoe, hoe handelde je dat? Omdat het in het Nederlands te zeggen. Uh, die dertigjarige jongen. Uh, uh, goed luisteren. En duidelijke beslissingen nemen. Uh -huh. Ik weet toch, de eerste keer uh, kwam Hilterman op een... warme augustusavond bij mij thuis. En... Uh, toen zei ik, wij, meneer Hilterman. Dat is misschien een goed voorbeeld van hoe ga je met die situatie mm -hmm. om. Meneer Hilterman, ik even voor de duidelijkheid een paar mededelingen. Eén, uh, we noemen u in het vervolg GBJ. Is dat een fonds van jou? Nou ja, fonds. Wat, wat heet fonds? Amerikaanse stijl, we noemen je ja, ja. in het vervolg GBJ. Ja, ja. En wat niet meer zal gebeuren zoals in het verleden bij u gebeurde, is dat u dan naar de studio komt en een, uh, een, een referaat, zo heb ik het letterlijk gezegd, afgeeft. Ja. Wat misschien wel eens tien minuten kan duren. En dat doet u briljant. Wat hij bij de, uh, de avond op de radio op zondagmiddag wel deed. Hè? Briljant, ja? maar dat ja. deed hij voorheen, op televisie ook. Mm -hmm. en, want Sieber van mm -hmm. der Zee had me gewaarschuwd dat zijn vrouw dan ook soms de tackles meenam. Uh, <laughs> en uh, zoals zei, die krengen blaffen dan tijdens de ja. uitzending. Ja. Nee, maar goed. Gus, dus. GBE mm -hmm. en, begaan, en je, je wordt ondervraagd. En jij weet het natuurlijk beter dan iedereen. Mm -hmm. Dus jij kunt de vragen geven aan mij van Kees van Drongelen. Ja. He? Dus het was een gestaged vraaggesprek. En niet langer dan vier minuten. En de ene ding, als je langer wordt, dan geef ik een schop onder de tafel. Ja. Toen stond Guus waardig op en zei... Jongeman, dit bevalt mij niet. Ik ga dit wel even bespreken met uw principaal, de heer van de Zwee. <lacht> en toen heb ik hem in mijn woonkamer drie meter laten lopen. Ik had hier opgestudeerd. Uh -huh. En toen haalde ik met mijn rechterhand twee flessen Black Label whisky... Tevoorschijn hief hij omhoog en zei: Ik heb van mijn grootvader geleerd. Als de vijand in huis is, moet je zijn lievelingsdrank <totstuken> erbij hebben. En Hilton draaide zich met op zijn hielen om en zei: Wat zie ik daar? Hele goede whisky. En toen werd het half vijf s morgen. <totstuken> Fantastisch. Dat is een voorbeeld hoe je het ja, ook, ja, ja. He? Ja, ja. Ja, ja En nooit een probleem. En ik ben met Guus natuurlijk ook dikke vrienden geworden uiteindelijk. En misschien wel leuk om nog heel even kort te zeggen: ik heb hem ook uit zijn marchette getild. Zoals dat toen mm -hmm. werd. Ik ben een keer met hem naar de zesde vloot in de Middellandse Zee geweest. En daar heb ik hem laten overrijzen van het ene vergat naar het andere. He? Echt aan een wipper trots. Ja, ja, als, als een ziek konijn hing hij daar <laughs> boven de woelige bouw. Ja. Maar en het, Nederlandse, het Nederlandse publiek zakken met post fantastisch vonden ze. Hildman, nu zien we eindelijk wat u allemaal moet ondernemen... Ja, ja. Ja, ja. om deze wijze woorden te kunnen verzamelen. Om de wereld te begrijpen. Ja. Uh, een credo, ik vond het in uh, een van de interviews uit, uit de herfst van 1969 met jou. Uh, je credo was toen snelheid, contrast en stunt. Van het laatste. Hoe, uh, hoe liet je dat zien? Wat ja, bedoelde je daarmee? Uh, uh, snelheid, daar heb ik uh, uh, stelig mee bedoeld. Dat, ik maak het kort. Een van mijn lijfkreten, dus niet te lang. Ik heb, ik heb menige. Ik zal stel dat mijn verslaggevers wel eens echt pijn hebben gedaan. door iets van elf minuten terug te snijden naar, naar vijf en een half. Zo'n swingende rubriek moet tempo hebben. He, moet spit zijn. Uh -huh. En uh, stunt, ja. Uh, ja. Je moet een neus hebben voor uh, dingen die uit de hand kunnen lopen. Ik heb een keer een compliment van Jaap Vermeker gekregen... die ik naar recht, graag naar een rechtbankverslag... Een emotioneel verhaal over een uithuiszetting. En Jaap zei tegen mij, Bij best, wat moet ik daar doen? Ja. Dat wordt toch niks? Ik zei, ja ik heb het gevoel dat het misgaat. En het werd een enorme rel vechten in de rechtszaal. Uh -huh. Jaap kwam terug en zei tegen mij... Ja, ik moet je eerlijk toegeven, jij hebt een neus voor die dingen. Ja. En dat heb je nodig als je zo'n rubriek vanuit niets opzet. En, we zullen het hele verhaal niet vertellen... Uh, Genève, je hebt er net al iets over gezegd... dan word je, Henk van de Molen had het al voorspeld... maar dan word je uh, bij de tols gevraagd die nog niet aan actualiteiten deden... en dat wettelijk ja. wel moesten ja. doen... Zet weer zo'n tent op. Ja, is het zo ongeveer gegaan? En dat is, het leven is natuurlijk één grote leerschool. Die, ik, uh, ik ga niet lang over die. Het is een drie jaar Verenigde Naties praten. Het was wel een hele boeiende tijd. Maar het, het past niet in het journalistieke patroon. Hele andere baan. Maar mm -hmm. uh, dat zat toch niet lekker ik, ik, waarschijnlijk? Nee, dat mm. zat heel goed. Mm. Ik, ik heb daar heel goed gewerkt. En ik heb er ook veel geleerd. Want ik ben natuurlijk aan de andere kant van de lijn terechtgekomen. Ik heb dus mm. geleerd hoe moeilijk ja, ja, ja. het is voor een organisatie om zijn materiaal kwijt te raken aan de televisie. En dat heb ik als volgt gedaan, misschien mag ik dat in twee, woorden, of in twee zinnen zeggen. Uh, je moet bij de Verenigde Naties geen, geen handouts aan journalisten geven. Je moet eigenlijk je eigen verhalen maken... en dan partners vinden met wie je die samen gaat uitzenden. Mm -hmm. Ik heb dus in mijn eerste twee maanden bij de Verenigde Naties... de, de tien belangrijkste politieke commentatoren van kranten in de wereld benaderd mensen als Colin Legion, om een fameuze naam te noemen, Eng Engeland... en gezegd, ik stuur jullie iedere donderdagavond middernacht een gecodeerde telex. Mm -hmm. En je moet dat niet afdrukken. Alleen UNHCR, hoogcommissariaat voor Vluchtelingen, is... Eigenlijk een nieuwsbureau. Wij krijgen gecodeerde telegrammen uit alle delen van de wereld. Maar we kunnen er weinig mee doen. Want als we over het ene land iets zeggen wat niet leuk is... Ja, dan worden en dat land en de omringende vrienden worden boos. Al die politieke Precies. Maar, jullie, maar we zijn eigenlijk een nieuwsorganisatie in die zin. Dus jullie kunnen er veel aan hebben. Daardoor bereikte ik dat internationale kranten over recht direct over erupties hè, op vluchtelingengebied gingen, gingen schrijven. En dan kon mijn hoge commissaris, om het zo maar te noemen, daarop reageren. Ja, ja. Want als ze ja. dan boos aan werden, ze, het staat in de New York Times. Het tweede wat ik heb gedaan, is ik ben zelf gaan filmen. Er was ook weinig budget. Ik mm -hmm. heb ook een handcamera 16 mm met 30 meter rollen. Dat is ongeveer drie minuten gekocht. En heb dat gedeeld met UPI en Wisnieuws. Ja. En dat kon. die wilden dat graag hebben. Omdat ik in Zuid-Soudaan veel kwam, bijvoorbeeld, nu mm -hmm. nog steeds in het nieuws. In gebieden waar journalisten niet in mochten. Maar goed, ik heb dus mooi aan de andere kant gewerkt. En mijn. Ik zeg het gewoon ronduit. Helaas ging mijn eerste huwelijk uh, mis. En dat was eigenlijk de reden waarom ik in, bij de Verenigde Naties stopte. Mm -hmm. uh, en ja, die dingen gebeuren. En het. Toen terug naar Nederland, want ik wilde niet mijn drie kinderen uit mijn eerste huwelijk uh, uh, alleen maar zien uh, zeg maar, op sporadische bezoeken als ik door was gegaan. Volgens was de regeling, zoals de rechter had voorgesteld. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Ik, als ik bij de Verenigde Naties was gebleven, dan was ik in Somalië terechtgekomen of in ja, ja, ja, ja. Om, ja. Eh, eh, Bangladesh terechtgekomen. Was je echt een vader op de nee, hele grote Nee, dan, was, ik, dan, van was, ik van, dan ja. was ook de bedoeling dat ik na twee jaar pu public relations gewoon in, zeg maar, landenchef zou worden. Mm -hmm. En dan, ja, dan, dan je kunt niet iedere week naast vliegen vanuit Bangladesh. Ja. En daarom dacht ik, wij gaan terug naar Nederland. Ja. Vrij en spijt van gehad. mede daardoor ben ik mijn huidige schat van een vrouw tegengekomen. En heb ik mijn kinderen gelukkig veel gezien. He? Ook belangrijk... En toen, toevalligerwijs, was het zo dat twee mensen iets met mij wilden. Henny de Brink van, uh, van Bonaventura wilde een uh, weekblad opzetten deze week. En Landré had een actualiteitenrubriek nodig. Mm -hmm. de, de fameuze. Want de politiek Joop, begon Joop te dringen. Ja, want de politiek begon te dringen: tros, jullie ja, doen, uh, vullen niet je hele uh, verplichtingen in. Precies. Ja. En dus kreeg ik daar een unieke mogelijkheid: televisie maken voor de tros actualiteitenrubiek opzetten. En dat weekblad. En dat weekblad was ook in die zin uniek. Uh, de NRC en Bonaventura wilden samen uitvinden of het mogelijk was om een weekblad op de markt te brengen waarop je je niet mocht abonneren. Waarop je niet mocht abonneren? Nee, dat was dus gewoon een testcase. Mm -hmm. Dus deze week was een, kwam iedere zaterdagmorgen uit, kostte één gulden. En wij hebben dat in zeven maanden tijd oh, naar 70.000 losse verkoop deze gebracht. Deze week heette deze dat. Deze week. Ja. 70.000 uh, uh, losse verkoop. En dat was natuurlijk door menig enige Vreest. Die combinatie, uh -huh. trots en Deze Week. Maar helaas is dat nooit zo ver geworden. Want dat hadden we al eens eerder gezien met uh, het blad televisier. Ja. En uh, bij de AVO en de AVO-boden. Nou, en... Dit was dan nog oh, ja. journalistiek gerichter. Ja, ja. Maar, wonderlijk genoeg, ook tot grote woede van Henny Te Brink... Uh, zei de NRC na zeven maanden, nou, nu weten we het. En trok de stekker eruit. Ja, ja. En, maar als ze we weer wist dat niet, die dacht ja. dat ze door zouden gaan. Maar het liep op, laten we zeggen, vanuit het publiek gezien, liep het. Het liep als een ja, trein, ja. ja. Maar daarom niet getreurd, want ongeveer de hele redactie... Ja, ik heb er nog een fotootje van meegegeven. Mm. Uh, de hele redactie is ongeveer overgestapt naar de trossen. En daar ja. hebben we toen Tros Actua gemaakt. En dan ontstaat Tros Actua. Wat is daar de opdracht? Ongeveer de vergelijkende opdracht, zoals Siebe van der Zee dat in de tijdsboek? Ja, tijdsgroep. nou, Landre zei, ik heb gezien hoe je dat met televisie hebt gedaan. Zoiets wil ik ook. Kijk, het je nog een keer, oneerbiedig ja, gezegd ja, nog een keer. Ja, nou ja, en daarbij, ik, het ging dan weer een stapje anders. Ik, Henk van der Mode, was toen mijn baas bij de AVO, hoofdinformatieve programma's. Ik werd toen hoofdinformatieve programma's bij de TOS. Ja, ja, ja. Dus ik deed voor één salaris, zo maar te noemen. Tegenwoordig gaat het anders. Voor één e salaris was ik hoofd van de afdeling. Ik was verantwoordelijk voor consumentenprogramma's. Daar kwam Wim Bosboom ook bij ja. en zo, met kieskeurig. Aha, ja. Sportafdeling. Uh, Jack van Gelder zat dat dan ook bij. En. Uh, Actua TV, dus verantwoordelijk voor drie programma's... en presenteerde ook voor hetzelfde sluit nog eens een keer. En je was toch Die nog wel eens een keer thuis? En ik was toch nog wel eens een keer ah, thuis. Ja. Ja. Uh, dat is dan een vervolg op dat eerste succes. Is ja. dat dan moeilijk? Hè? Want dan ben je zo 74, uh, 75 ja. jaar of 6 verder. En Nederland is ook veranderd. Hè? Ja, maar vergeet niet, ik was er dus uh, dik drie jaar uitgeweest bij de Verenigde Naties, mm -hmm. dus ik had uh, best wel weer... Trek in een uh, nieuwe uitdaging op dat gebied. Bovendien boeide mij ook de consumentenprogramma's en de sport. Maar, en ik was natuurlijk staflid van de tros. Je praatte wat meer beleidsmatige zaken mee, daar leer je ook weer van. Ja. Maar het was een hele boeiende tijd. De was tijd van het kabinet en Uil. Ja, was iets ja te doen. en toen kwam ook. Uh, uh, uh, to, toen we begonnen was, hadden we net de eerste autoloze, autoloze zondagen mm -hmm. gehad. Politiek was het interessant. En je kreeg, uh, was niet makkelijk, maar wel boeiend. Ste een steeds uh, scherpere polarisatie in Nederland. He, het was de tijd van... op een gegeven moment uh -huh. dat kwam ook het kruisrakettendebat. Toen was Lubbers intussen uh, uh, aan het roer. Hoe namen jullie daar stelling in? Of, of nam je geen stelling in? Um... Ik, ik ben uh, uh, voor mijn in niet gegaan bij de cavalerie. Ik ben uh, ooit, eh, uh, toen ik 19 was, uh, reserveofficier geworden. En uh, ben tot mijn 59e in reserve gebleven. Later als liaison-officier tussen de Amerikaanse uh, troepen en de Nederlandse troepen. Voor het geval het warschau park ooit eh, uh, zouden zijn doorgemarcheerd... verder dan de lijn uh, Oost-Duitsland... Mm -hmm. En ik had dus veel informatie over hoe dat precies zat... met uh, de, de kracht van het warschau pact uh, En ik uh, was ook getraind, daar op hogere le le legerscholen gezeten... over de, de, de desinformatietactieken van de Sovjet-Unie. Mm -hmm. En hoe heb ik mij opgesteld als journalist... alweer nieuwsgierig, tenminste, ik vind dat ik het zo mag noemen... we zijn gaan opletten, wat doet het IKV, Interkerkelijk Vredesberaad... Wat is daar omheen? En we hebben toen uitgevonden... dat uh, een bepaalde com communistische groep... zich afscheidde van de communistische partij Nederland... onder de naam... Uh, het comité Stop de Neutronenbom... Uh -huh. zich uh, apart ging manifesteren. Wat je, je toen en, een mantelorganisatie was. Precies. Hadden. En we hebben dus ontdekt, om dat even kort samen uh -huh. te vatten... dat uh, er was met het IKV niks mis, as such. Uh -huh. Er was niks mis met miet Faber as such. Maar... Uh, zoals de Amerikanen zeggen, aan de wortels... at, at grassroots level... Uh, kwamen absoluut communistische agenten... bij de onschuldige uh, jongens en meisjes... Mensen die, werden, die, die ijverden. Met, uh, de, de mensen met idealen werden ja, misbruikt door... Uh, nou ja, Om het, om het, om het heel Oslo. duidelijk te zeggen... in hun IKV-blaadjes ja. werden, werden kopies van de waarheid ingevouwen. Ja, ja. En dat hebben we toen gezegd. Ja, en dat kon je natuurlijk in de, de tijdsgeest van uh, eind jaren 70 niet zeggen. En zo werd je voor... Links-Nederland, uh, natuurlijk de boze doen. Maar. Ja, de pleurk en het uh, vlees geworden rechts. Uh -huh. Maar wat een onzin. Maar, maar je het... stemde de nou? Ja. Oh, aanvankelijk. Omdat ja. ik... Nee, niet de uil. Oh, dat is ook... Wilkok uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat heeft er toch ook niks mee te maken. Uh -huh. Ieder verhaal is weer anders. Je kiest, hopelijk, op basis van je, wat je hebt geleerd... en je uh, in de genen van ouders meegegeven intelligentie... Uh -huh. en probeert... Objectiviteit bestaat niet. Ieder mens heeft een eigen mening. Ieder mens is gekleurd. Maar je probeert verstandig vanuit je nieuwsgierigheid tot verstandige conclusies te komen. En uh, nog even een slotzin over het IKV. Als wij in die uitzending, uh, 17 minuten lang, uh, uh, presentatie, over het IKV pas op, het wordt aan, aan de basis geïnfiltreerd. Mm -hmm. Als we daar één woord verkeerd hadden gezet, dan hadden we de duurste advocaten tegen, zich, ja. tegen ons gekregen. En ik heb ook uh, er werd kwaad over mij gesproken. Toen ben ik naar het huis van een top uh, IKV gegaan. En heb aangebeld en gezegd... Eens, ik hoor dat je hele lelijke dingen over me vertelt. Waarom is dat? Mm -hmm. Waarom krijg ik dan geen brief van een advocaat? Antwoord was... Uh, je bent uh, Schandalig voor woorden. Jij, ver, jij verpest uh, de, uh, de, uh, het mooie werk... Wat maar doen, hij wist wat hoe jong, het zat. Wat jonge mensen doen, verpest mm -hmm. jij. En toen zei hij... Is het niet waar wat ik gezegd heb? Wat dacht jij, sister de man... Hè? Als we, ook, als we je ook maar ergens hadden kunnen pakken... dan uh, stond je nu dan voor de je vierde deel. Toen, wie, was, wie was die IKV? Uh, Nam nou, noem het niet. Ah. Uh, ik heb toen gezegd, meneer, u bent de nieuwe rattenvanger van Hamelen. Een spannende tijd, heel ja. duidelijk. Ja. Uh, een ander succes, uh, of in ieder geval uh, aansluitend bij die spannende tijd was... wat wij nu weten en kennen als de affairementen. Laten we eens even naar een fragment mm -hmm. uit die tijd gaan kijken en luisteren. Het is inmiddels 1976. Zijn beschermheren van toen leven grotendeels niet meer. Er zijn nog mensen die wel leven. En daar zal hij in de toekomst nog veel van horen. U gaat een proces beginnen? Ik ga absoluut een proces beginnen. Tegen de heer uh, Koops. En wat voor proces? Ik ben, ik ben een vechter. Ik heb ook vroeger... Uh, tegen dat soort dingen moest ik opkomen. Ik heb het altijd gewonnen. Ik heb altijd gelijk gekregen. Ik heb nooit verloren. En ik zal ook dit keer niet verliezen. De altijd strijdbare Pieter Mente. Even voor de mensen die het niet meer helder voor de geest hebben staan. Wie was Mente? Mente was een, een Nederlander die op zijn 21ste al multimiljonair was. Door reis, teelt en verkoop in uh, uh, Oost-Polen. Mm -hmm. Uh, de man heeft. Uh, uh, de, de bewegingen van het derde Rijk hè, gingen op en neer. Uh, op een gegeven moment werden zijn landerijen door de Russen bezet. En de Russen verdeelden de landerijen volgens het communistische systeem. Mm -hmm. en, maar, en de Duitsers heroverden en toen was Mente kwaad hè, op zijn, uh, op zijn uh, arbeiders. En heeft toen uh, met een fles met cognac in de ene hand en een stengun in de andere 250 mannen, en vrouwen en kinderen doodgeschoten. De man was, uh, na, is na de Tweede Wereldoorlog al een keer onderzocht... Al, al, door een parlementaire enquêtecommissie. Ik herinner me nog dat de Oetewaal van Stoetwegen... Hè? beroemde mevrouw uit de politiek mm -hmm. tegen me zei... Wiebo, wiebo, vecht niet tegen windmolens, want wij hebben hem onderzocht. En we zijn toch ergens tegengehouden. En dan begin je 25 jaar later weer. Ja, ja ik niet alleen. Hè. Mm -hmm. het was, Hans Knoop natuurlijk, ja, van accenten. Nou, uh, eigenlijk is het zo dat vanuit Israël zijn een aantal over, overlevenden van dit drama... Uh, Hebben heb Nederland benaderd en zijn bij Vrij Nederland geweest Zijn bij achter het nieuws geweest. En daar werd eigenlijk overal gezegd, nou ja, ja het is onderzocht na, de tweede, uh, na het einde van de Tweede Wereldoorlog, nooit de vinger achter gekregen. En de, Hans Knoop uh, heeft uh, toen uh, in zijn toenmalig blad accent uh, de zaak laten ontploffen. En ik ben toen met Hans gaan samenwerken. En het was overigens ook interessant voor mij uit een andere uh, hoek. Ik was toen sinds een paar jaar ook correspondent voor Time and Life mm -hmm. in Nederland. Dat was een groot verhaal natuurlijk ook voor de internationale ja. kant. En uh, samenwerken met Hans hebben we die zaak opgelost. Daar was dan ook weer, zeg ik met, met uh, als ik terugkijk met uh, een beetje emotie en ook wel trots, ook... Wat ik, wat ik eerder over televisie zei, een fantastisch geolied team. Dat was Actua ook. Daar zaten mm -hmm. dus hele goede reporters in. Art Horvers, Ivo Ed van Kan, Yvonne Habert. Want jullie waren de enige die Mente in het begin althans... en zijn vrouw Meta, sprekend hebben opgevoerd. Hè? Ja, ja, ja, dat kwam ook... Uh, ik was een beetje moe die dag, weet ik nog. En Pieter Kronenberg zei, bel die man nou. Want uh, je hebt natuurlijk een hele mooie... met een hele mooie... De truc ligt voor het oprapen, zei Pieter Kronenberg. Uh, want hij denkt dat je me gaat helpen. Want hij zal denken, die rechter van de Linde. Die, uh, die staat aan mijn kant. Die staat aan ja. mijn kant. Ik zei: Pieter, je hebt gelijk. Toen zijn we zijn erheen gegaan. En ik zal nooit vergeten. dat grote hart, John de Mol, woont nu op dat terrein, hè, trouwens? Ja, want die villa is later nog in brand ja, gestoken. Ja, en en afgezonderd, ja, ja. die ja. aan de vliegweg. En ik zal het nooit vergeten dat we bij de open gaan aan een Butler. En uh, anti-chambreren, dat wilde de heren drinken. En toen uh, gin tonic graag... en toen kregen we, waar mijn vader mij altijd voor gewaarschuwd heeft... als iemand iets met je drankjes doet, pas op jongen... kregen we in plaats van een klein beetje gin en zoveel tonic... precies het omgekeerde, meteen in de plantenbak. Ja. En zeer waakzaam. Ja. Zo begon dat. En uh, ja, natuurlijk een, ook een fantastisch avontuur. Want uh, we hebben een uitzending gemaakt... na dat gesprek met Knoop. Uh, negen dagen later... En een uitzending van 93 minuten in plaats van 50. Mm -hmm. Waarvan uh, Nico Scheepmaker, de televisiecriticus schrijft... zoiets heb ik nog nooit gezien. Met hulp, hè, stellig ook van uh, de Israëlische geheime dienst. Mm -hmm. Want we kregen allerlei dingen toch wel. Ja, ja, ja. Namen ja, en goed, informatie ja. en foto's werden opeens opgegaven in tuinen van Nederlandse verzetstrijders. Alles kwam in een keer boven tafel. Met... Hij is nog gevlucht, een hele rel in de kamer met ja, Even ja. Kort nog, Wibo. wat voor een indruk had je van de man? Je zat tegenover hem. Uh, het, het was dat drankje wat meteen uh, je Draag maakte. Ja. De feiten die Hans natuurlijk al verzameld had. Dat als eerste. Maar nog een ander punt. Die butler was ook een lekkere jongen. Want we zaten daar ongeveer drie kwartier. En die zei, kwam op een gegeven moment... Uh, moet je eens kijken. Uh, en die deed de deur van een kelder open. En er lagen ongeveer 2000... Uh, Kopies uh, van uh, bla blaadjes van accenten in. die had een op. op. Had... Ik <laughs> had zegt, is dit nou? Ja, zegt, die moest ik opkopen van een ja, ja, meneer. Die iemand die dat soort dingen doet. Uh, dus er waren allerlei signalen. Ja, het was niet zo moeilijk uh, om, uh, om in de gaten te krijgen. Nee, nee. Maar Menten was een geweldige leugenaam. Nog een voorbeeld: Jan Fischer, intussen hotel-eigenaar, misschien ook. Maar toen in mijn productieteam. De, ik heb toen zeven mensen. Hè, erop uitgestuurd. Hè? Ook om dingen van mensen te checken... Mm -hmm. die die beweerden. Ja. Jan Fischer belde me uit Berlijn. Mente had gezegd, uh, Friedrich nummer zoveel. En Jan zei, ja, Bibo, ik sta er nu voor. Ik bel uit een café. Maar uh, er is alleen maar een het gat. Er, er bestaat geen Friedrich nummer zoveel. Nee, nee. Hè? Fantastisch, ja. Uh, de man is veroordeeld. Nou, Het is, een, een, is de affaire van, ja. van de jaren zeventig geweest. Ja. We gaan je carrière, we zijn bijna aan het eind, Bibo, van uh, Helder van Toen niet helemaal vervolg. Je bent nog directeur van de AVO geworden. Nog veel meer en de mol in Duitsland. Ja. Tegenwoordig film je zeehonden, je grote passie. Maar tot slot, de omroepen denken er weer aan om weer... het is bijna weer net 1969... om weer met eigen, eigen actualiteitsrubrieken te komen. A, vind je dat verstandig? En als je nu weer de leiding zou krijgen over zo'n zo rubriek... hoe zou je het dan nu aanpakken, in 2010? Ik vind het niet verstandig. Um, nu weer, zeg maar, het was mooie tijd. Zes, zeven actualiteitsrubrieken achter het nieuwsbrandpunt. Tijd zijn er maar op. Daar is nu geen geld meer voor. Dat zijn droogredenen. Ik vind dat wij nu terug moeten naar het, uh, dat de omroepen uh, productiehuizen moeten worden. Ik vind dat we één centrale directie moeten hebben... over twee televisienetten en drie radionetten. Ik vind dat we één televisienet moeten hebben... Hè, met, een, met, een week, met een dagelijkse actualiteitenrubriek. Mm -hmm. En een tweede net cultuur en uh, uh, documentaire. En hoe moet die actualiteitenrubrieken dan in dit... Uh, dat slecht gezegd tijdsgevolgd uitzien? Dat gaat volgens mij ook niet werken. Het zijn staartrekingen van het bestel. Ja. Hoe vind je de, de, de nieuwsvoorziening in Nederland nu? Het journaal, Netwerk eh, Twee vandaag, Nova zoals dat nu bestaat. Is dat nou echt waarvan je zegt, eh, daar word ik weer heel erg opgewonden van? Moet de oude held nu nog een beetje afgeven op zijn nieuwe collega's? Ga ik niet aan beginnen. Maar het is wel eh, iemand die weet wat hij het over heeft. Eén ding wil, wil ik, toen ik hierheen reed, dacht ik, ik moet één ding niet vergeten. Ik denk dat door het, dat is het tien jaar geleden afschaffen van de autoriteitsrubrieken. Het belangrijkste Euvel is geworden mm -hmm. dat er niet meer nieuwe grote verslaggevers en verslaggevers zijn opgeleid. Want en daar gaat zijn, onze das om doen. Waar zijn ze gebleven? Aad van de Heuvel. Hè? Petje nog steeds af van mm -hmm. grote man van Brandpunt. Is er een nieuwe koos? Nee, precies, is ja. er niet. Is er een nieuwe Art Horvers? Is er een nieuwe Yvonne Habers? Ik zie ze niet. En wat dat is, ja, het moet rijpen, dat heb je niet in één dag mm -hmm. voor elkaar. Dankjewel, Wibo van der Linden. En tot zover Helden van Toen. Voor nu nog een hele mooie zaterdag. U hoorde Wiebo van der Linden in een aflevering van Helden van Toen... een bijdrage van NTR eerder uitgezonden in juli 2010. Ben Kolster was in gesprek met hem. En Wiebo viert morgen, 25 december, zijn 73ste verjaardag. Talent van een hele andere orde en nog niet op de helft van die leeftijd... is Roos Jonker. Zij wordt vandaag 31 jaar. Door iTunes. In Japan werd haar debuutalbum getiteld... Hmm, gekozen tot Breakthrough Album of the Year in de categorie Jazz. Voor onze luisteraars op leeftijd de uitleg van Barbara over iTunes... die luidt als volgt... het is een moderne versie van de traditionele platenwinkel. Jawel. Hmm. Hmm. nummer hmm. van de gelijknamige cd van Roos Jonkers wordt vandaag 31 jaar. En dat is dan maar even gezegd hier bij Nachtvluchten van Max op Radio 1. Elders wordt ook een feestje gevierd. Namelijk Jan Akkerman, hij loopt al wat langer mee in de muziekwereld. Hij wordt vandaag 65 jaar, je zou het niet zeggen. Een Gouden Harp en een Eddie Christiani Award schitteren al in zijn prijzenkast. Dit jaar verscheen zijn album Minor Details en daarvan Fernando's Minibar. Jan Akkerman, hij wordt vandaag 65 jaar. En voor ons loopt het nummer getiteld Fernando's Minibar nu een klein beetje leeg. De Minibar is op, leeg gedronken. Ik wil namelijk even tijd maken voor een speciaal verzoek van uh, onze technicus van dienst. En dat is Anne Bakema. En die gaat de komende dagen voor maar liefst 75 euro, samen met zijn familie weliswaar, uh, chocoladetruffels naar binnen werken. Het is hem van harte gegund. Maar hij heeft een speciaal verzoeknummer voor kerst. Um, een, een nummer volgens hem van wereldkwaliteit. Theo Nijland met A Dazzling White Christmas. 10.000 miles away from you De zon zakt achter Achterruivende palmen In de zee de dream To see, terwijl jij ver bij me vandaan De sneeuw van je jas laat een blok op het vuur gooit Zitten fireplace, zit te wachten op mij En ik mis je I wanna be with you in huis hangt de geur van kaneel En dan kies onder de maretak, boven de deur Oh ik mis je I wanna be with you I want a dazzling white Christmas Een spoort de sneeuw en een ster en een engelenkoor 10.000 mijl miles away from you. Ho, ho, Santa is coming to town. Bedrunken old fool in a shopping mall. Terwijl jij, mijlen ver bij me vandaan. Een bal in de boom verhangt, misschien wel naar mij verlangt. De presents onder de Christmas tree liggen te wachten op mij. Ik wou be with you In huis van kaneel En dan kunt u onder de maratak boven de deur Dazzling White Christmas. Theo Nijland, inderdaad een prachtig nummer. En dat hier bij Nachtvluchten van Max op Radio 1. We zijn eigenlijk... Uh toegekomen aan het einde van dit uurtje alweer. Voor vragen en opmerkingen over onze uitzendingen... kunt u kijken op nachtvluchten.fm. En via die site vindt u ook allerlei contactmogelijkheden. Onze programmering staat ook op Teletextpagina 331. En wilt u die samenstelling in uw mailbox ontvangen... stuur dan even een bericht naar norra.radio1.nl... en zet even in het onderwerp... Uh, mailinglijst, lijkt me een goeie. Goed, we zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. En in het laatste uur onze eerste winterkostgangere Hendrik de Groot. Hij is adviseur, trainer en schrijver van protocol vormgeving van bijeenkomsten. En het uur daarvoor, dus dat is zometeen na het korte journaal. Herman Hetsberger, prijswinend architect. Hij doet niet aan de dood, vertelt hij aan Henk van Middelaar in een aflevering van Napels. Tot zometeen.